Een incident bij het huis van president Trump in Florida, Mar-a-Lago. De Secret Service heeft daar een man doodgeschoten... die het terrein probeerde op te komen. Hij zou gewapend zijn en een jerrycan bij zich hebben gehad. Trump was niet aanwezig, hij is op dit moment in Washington. Terwijl het Russische geweld in Oekraïne maar doorgaat... is in Amsterdam het begin van de oorlog herdacht, vier jaar geleden. Honderden mensen liepen eerst een protestmars... en kwamen daarna samen op de Dam. Buitenlandminister Van Weel zei in een toespraak... dat de Russen niet wegkomen met de oorlogsmisdaden die ze plegen. Iemand die gisteren gewond raakte bij een schietincident... in een winkelcentrum in Arnhem, had gewoon pure pech. Volgens de politie was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Buiten werd er verdachte opgepakt, maar die is intussen weer vrijgelaten. Waarom er werd geschoten en door wie, is nog altijd niet duidelijk.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 En later deze week, lenteachtige temperaturen. Ah, oh, dat belooft wat. Volle terrassen. ik zie het weer helemaal voor me. Het Radio Veronica Verkeer, twee vertragingen... meldt Flitsmeister, de A12, arnhem oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens... door grenscontroles 18 minuten. En de a 76 Geleen-Keulen... tussen Simpelveld en Duitsland... door grenscontroles 14 minuten vertraging.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 van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram, maar 2,39.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 80s only. Dank voor Jamaica. Tom Brown bij Veronica. En um, ik ben zeker niet de enige die hem lekker vindt. Want ook Kas van den Berg die uh, zegt: Oh, speakertjes, hart hoor voor Tom Brown. En um, ik kan me er iets bij voorstellen, Kas. Ja, het is een lekker liedje. Virgo Shark, die hoorde je ook nog. A good heart these days is hard to find. De beste 80s. Iedere zaterdag en zondag bij Radio Veronica. Jens die zegt uh, helemaal geen zin om morgen te gaan werken. En nu al helemaal niet meer. Kunnen jullie niet net gewoon doen alsof het morgen nog steeds zondag is. En nog lekker een dagje ethisch draaien. Uh, Tobas die laat, uh, laat weten via de Radio Veronica op weg te zijn naar de schoonouders. Ik uh, kan er niks over zeggen. Mijn vriendin zegt na zit naast me, zegt hij. <lacht> en, uh, en Ruben die is uh, lekker aan het genieten. Een vrije dag vandaag. Niet veel te doen. Dus lekker de radio aan. Nou. Ik zou er lekker van blijven genieten, want uh, zometeen krijg je living color van me. De Glamour Boys staan voor je klaar. Eerst een van de allergrootste bands van de laatste 50 jaar. Ik heb het over YouTube, with or without you. No good. Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de Ethisch. bij Veronica en Big in Japan. Dat was een uh, uitspraak in de ethisch. Uh, artiesten die niet zo heel erg succesvol waren, die zeiden dan tegen andere artiesten, ja, nee, maar we zijn echt ontzettend succesvol in uh, Japan. Het was uh, totaal oncontroleerbaar destijds, want geen internet, dus dat konden ze makkelijk zeggen. Elf veel had er een hit bij, Big in Japan, daarvoor living color, the glamour boys. Dit is Radio Veronica. De beste 80s met onderweg muziek van onder andere Elton John, Cool en de gang komen eraan. Eerst deze van ABC, dit is All of My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 Ma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 Bewolkt En kans op een bui. En zo blijft het vanavond ook. Morgen dan is er iets meer zon. Maar ook dan wel kans op een bui. En morgenmiddag is het zo'n 9 tot 12 graden. De dagen daarna wordt het ietsje warmer. En woensdag kan het zelfs lenteachtig warm worden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Tennis Roubaix. Met de beste muziek aller tijden.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 To know while I'm still standing You just fear Check the scene and we can reggae it down And we'll be singing die je laat weten via de radio Veronica heb dit is het liedje van mijn eerste vakantie zonder ouders. We waren naar Spanje met vijf vriendinnen... en deze was volop op de radio... En ook in de discotheken werd hij uh, de hele tijd gedraaid. Dus als ik deze hoor, dan ben ik weer terug in Spanje. Groetjes van uh, Denise. Dankjewel Denise. Fijn dat je het doorgaf. En uh, ook nog Elton John hoorde je. I'm still standing. De beste ethisch bij Radio Veronica. Zometeen. onder andere Joe Jackson. Real man komt eraan. En eerst deze banger van Propaganda. Dit is duel Eye to Eye. Allermooiste liedjes ooit gemaakt, zegt Bas van Leeuwen via de Radio Veronica App. Joe Jackson hoorde je Real Man en ik draai de propaganda Duel Eye to Eye. Iedere zaterdag en zondag tussen 10 uur ochtends en 6 uur avonds. De beste 80's. met nu James Ingram en Michael McDonald's. Dit is Jammer Be There.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 Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat doe je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op spekzavers.nl/slash actie. Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet slim bekeken.